uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. De wegenwacht van de ANWB heeft het door de sneeuw niet drukker gehad dan normaal. Een woordvoerder van de pechdienst spreekt zelfs van een rustige dag. Volgens de ANWB leidt sneeuw niet per se tot pech... en hebben automobilisten veel meer last als het hard vriest. Rijkswaterstaat verwacht dat het wegennet over een uur weer op orde is. De wegen zijn nu redelijk tot goed begaanbaar, zegt de woordvoerder. Vanochtend is de gevreesde chaos op de Nederlandse wegen uitgebleven... Ook al sneeuwde het behoorlijk. Er stonden meer files dan op een gemiddelde vrijdagochtend. Ook de avondspit zal naar verwachting iets drukker zijn dan normaal. Netbeheerders Enexis, Stedin en Liander stoppen voorlopig met het afsluiten van mensen van stroom en gas vanwege het winterweer. Klanten met een betalingsachterstand worden tijdens de vorstperiode niet afgesloten, zegt Stedin. Vanaf zaterdag 8 december gaan we daar zeer terughoudend mee om. Dat betekent dat klanten die bij ons een betalingsachterstand... of geen contract hebben met een energieleverancier... die worden tijdens deze voorspelde vorstperiode niet afgesloten. Dat geldt niet voor mensen die illegaal energie aftappen... of op wat voor andere wijze dan ook frauderen. Die worden wel gewoon afgesloten. Egypte maakt zich op voor nieuwe protesten. De toespraak gisteravond van president Morsi... is slecht gevallen bij de oppositie... omdat de president weigert concessies te doen. Morsi houdt vast aan de extra bevoegdheden die hij zichzelf heeft toegekend. Ook wil hij het referendum over de omstreden ontwerpgrondwet doorzetten. De oppositie vindt het daarom zinloos om met hem in gesprek te gaan. Een van de oppositiegroepen roept zijn aanhangers in Cairo op... om na het middaggebed vanuit de moskeeën naar de grote pleinen te, te trekken... voor nieuwe demonstraties. Hamas-leider Mershaal is aangekomen in de Gazastrook om te vieren dat de beweging 25 jaar geleden werd opgericht... Meshal, die geboren werd op de westelijke Jordaan-oever... was nooit eerder in de Gazastrook. In 1967 vluchtte zijn familie tijdens de Zesdaagse Oorlog naar Kuwait. In de Gazastrook wil Meshal onder meer een massa-bijeenkomst toespreken... en een bezoek brengen aan de familie van Ahmed Jabari... de militaire commandant van Hamas... die vorige maand door Israël werd geliquideerd. De 56-jarige galet Meshal wordt sinds 2004... algemeen gezien als de leider van Hamas. In dat jaar werd Sheikh Yassin gedood door een Israëlische raket... Zelf overleefde hij een Israëlische moordaanslag. Op Groningen Airport Eelde is een vliegtuigje naast de baan geland. Volgens de politie is geen van de drie inzittenden gewond geraakt. Of het ongeluk iets te maken heeft met het winterse weer is onduidelijk. Groningen Airport Eelde is vanwege het ongeluk dicht. Het weer op veel plaatsen sneeuw, maar in de loop van de middag trekt de sneeuw naar het zuiden weg. Temperatuur rond het vriespunt in het middenland en 3 graden in het zuidwesten. Morgen tot de avond droog op de meeste plaatsen blijft het kwik onder nul. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, boven in het Noordoosten en Zeeland, is het door nog plaatselijk glad. Vieren staan er op de A2 Eindhoven naar Maastricht. 3 kilometer voor knooppunt Leenderheide. A12 Utrecht richting Arnhem. Ook 3 kilometer tussen Velendaal en Alfred Wageningen. A67 Turnhout richting Eindhoven. Voor de knooppunt Leenderheide 5 kilometer. We komen er vanuit Venlo richting Eindhoven. Daar staat 4 kilometer bij Geldrop. Goed nieuws voor het verkeer op de A73 richting Maasbracht. Want de zwalmentunnel is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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag en welkom hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Vandaag met Pieter-Jaap Abelsberg. Hij is de baas van de Amsterdamse politie. Over geweld op, maar ook buiten het voetbalveld. Michiel Romein over de film Anna Karenina en de kunstenaar Jozef Boyce. Moed van mensen die zich schuldig maken aan voetbalgeweld... de etniciteit worden geregistreerd. Daarover gaan we debatteren. De rubrieken van Barbara Barend, van Justus van Oel, Bert Brussen. Heel veel satire, zoals altijd. En ontzettende swingende live muziek. Er staat hier een maar liefst achtkoppige band. De Skellimatic Orchestra. Galimat Orchestra. Zij verzorgen de muziek tijdens deze vrijdagmiddag live. U kunt reageren Twitter #afrovml of ons ook zien als u kijkt op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Maar we beginnen met Kees Vendrik, oud-GroenLinks-Kamerlid... nu lid van de Nederlandse Rekenkamer. Hij leidt een team van mensen van verschillende Europese rekenkamers... dat twee jaar lang de Griekse Rekenkamer gaat bekijken... en waar mogelijk en nodig bijsturen. Zal Griekenland erin slagen niet alleen die Rekenkamer op orde te krijgen... maar ook te bezuinigen en de corruptie uit te bannen. Daarover ga ik het met hem hebben. Welkom. Dank je wel. Naast jou, uh, Michiel Romeijn, vandaag gast, reis uh, jij je druk over Europa, Griekenland, Michiel? Nee, het, het, het komt zoals het komt, meneer. Ja, nee, ja, weet, ja, ja. God, Helemaal ja. Helemaal niet dus. Nee, ik word er een beetje lacherig van. Nou, je zal niet... Het is te ver van je bed, joh. Of nee hoor, geen eens, maar het... het uh, ja, het zaakje las het aardig in elkaar, begrijp ik. Dat het klopt, het heeft, geloof ik wel, uh, Kees Vindrik. <laughs> of niet? Uh, ja, laat ik uh, maar netjes zeggen. Dit land maakt een hele moeilijke tijd door. Ja. Zo, zo kan je het ook zeggen. Ja. Uh, deze week bleek nog uit een enquête... dat ook de Grieken zelf hun land op dit ogenblik als het meest corrupt beschouwen. Uh, is, is dat uh, ja, een soort reactie uit kwaadheid door, door, op al die bezuinigingen? en zo, of, of is het ook werkelijk waar, voor zover jij dat kan inschatten? Uh, nou, ik heb zelf niet uh, onderzoek gedaan naar de corruptie daar. Maar uh, het verhaal gaat, en daar komen we in de praktijk ook wel het een en ander van tegen... dat het land echt een corruptieprobleem heeft. En ik snap heel goed wat die Griekse bevolking razend is. Uh, het land maakt krimp naar krimp door. Uh, een kwart van de welvaart is al verdwenen. Moet je je voorstellen. Uh, overal worden salarissen met 10, 20, 30, 40, soms zelfs 50% procent gekort. Mensen hebben het gewoon ontzettend moeilijk. Uh, dus dat dat heel veel uh, ongenoegen oproept. Boosheid over wat er in de politiek gebeurt, dat de economie niet werkt. Ja, uh, en daarbovenop nog eens een keer corruptie. Dus een groep mensen die met publiek geld er vandoor is gegaan, wat dan niet wordt aangepakt. Uh, daar is veel nieuws over in het Griekenland. Dus ik snap dat de Grieken uh, geen goed beeld hebben van hun eigen land. Nee, nee, me nee, me en als dat klopt, dan zul je dat natuurlijk ook merken. Als je die rekenkamer daar bekijkt... dan zul je daar misschien ook wel corruptie of andere uh, niet-deugende zaken aantreffen, of niet? Nou, Wat wij eigenlijk merken bij Griekenland... de Griekse collega's van de Griekse rekenkamer hebben ons verzocht om een jaar geleden... om hun bij te staan. Ze gaan eigenlijk uh, uh, hun werk op een andere manier doen. Zij zijn in het verleden ook corruptie op het spoor gekomen... Uh, maar uiteindelijk zijn zij niet degene die dat kunnen aanpakken. Daar heb je de politiek de overheid voor nodig. En daar ging het in het verleden vaak fout. Dan kwam een zaak gewoon niet uh, tot wasdom. Dan werd het niet aangepakt. Er werd ergens een oog toegekend. Ook als ze werden aangedragen door die rekenkamer. Ja, dat is in het verleden voorgekomen. Ja. Ja. En uh, Waarom is zo'n goed werkende rekenkamer belangrijk voor Griekenland? Nou, precies vanwege deze reden. Het gaat om publiek geld. Dat is geld wat iedereen moet betalen via je belastingen. Dat moet fatsoenlijk beheerd worden. Als je dat niet doet, dan verlies je het vertrouwen van iedereen... En dan zie je dus uh, alle problemen voor je. Ziekenhuizen die niet meer betaald worden, het geld is op, het verdwijnt langs allerlei kanten. En de rekenkamer, als die goed functioneert, helpt om uh, iedereen bij de les te houden. Uh, ja, maar als ze nu ook al niet verkopen. luisteren naar die rekenkamer en zo direct ook niet... dan maakt het natuurlijk niet uit hoe nee, goed dat, die ook functioneert. Nou, dat is wel een van de redenen waarom uh, ze gevraagd hebben of wij ze konden helpen. Uh, maar ze zien ook dat ze effectiever moeten worden... Uh, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat uh, de wetgeving in Griekenland is veranderd. Financieel beheer wordt uh, eigenlijk op een hele manier, nieuwe manier opgezet. Met ook weer een andere onafhankelijke positie van de rekenkamer. Nou, ja, dat snappen wij. Want de rekenkamer was niet onafhankelijk. Uh, in zijn functioneren uh, was het eigenlijk een onderdeel van het ministerie van Justitie. En dat beperkte hun mogelijkheden ook om uh, gewoon publiciteit te maken. Als het ministerie Als... niet wilde dat bepaalde cijfers werden gepubliceerd, gebeurde dat niet? Uh, dat is denk ik wel eens voorgekomen hmm. ja, in het verleden. En zij zien zelf dat ze een belangrijke rol hebben. Uh, ik heb ook van hun begrepen dat zij nog een van de laatste instellingen zijn in Griekenland zelf... waar het publiek nog enig vertrouwen in heeft. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En je ziet vaker bij landen in crisis... Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een groot samenwerksverband met de Rekenkamer van Tunesië, met die Arabische lente achter de rug. Uh, het publiek vertrouwt de overheid voor geen meter, want daar zat een dictator met alle consequenties van dien. En de enige die nog enigszins het vertrouwen belichaamt is een onafhankelijke rekenkamer. Nou, hoe sterker die wordt, hoe sneller die ook weer in positie komt, hoe beter dat ook is uh, voor uh, het vertrouwen van de Grieken in hun overheid. En wat, wat is het belangrijkste dat uh, bij die Griekse rekenkamer moet veranderen? Nou, het belangrijkste is dat ze, ze stappen over op een nieuwe werkwijze. Uh, in het verleden was het zo simpel gesteld... dat ze dagelijks duizenden betalingsopdrachten kregen. Die flooiden ze dan allemaal door, die keken ze na... en dan zetten ze daar een stempel op. Moderne rekenkamers, uh, dat is een beetje de trend van de afgelopen decennia... Uh, die stoppen daarmee. Uh, die zeggen, die betalingen, dat moet een departement doen. Als het fout gaat, moet de minister ook hangen. Uh, die is daarvoor aansprakelijk. En wij kijken naar of dat hele systeem klopt. Achteraf. Ja, en dat betekent dat je ook veel meer als bondgenoot van het parlement kan opereren. Dus je, je rapporteert dan ook veel makkelijker in het openbaar. Je bent veel onafhankelijker. Nou, dat is de positie die zij nu gaan innemen. Dat is een hele grote stap. Uh, uh, vroeger, andere rekenkamers in Europa, wij hebben die stap ook gemaakt. Onze mm -hmm. Belgische collega's, nog niet zo lang geleden. Die doen daarom ook mee, omdat die snappen wat het is om zo'n overgang te maken. Ja, en ondertussen uh, staat het land in brand. Dus er is, heb ik zelf ook gemerkt in gesprekken met de Griekse collega's... een enorme behoefte om relevant te worden in deze tijd. Land in crisis. Ja, ik, ik geloof dat dit is gepland om het in ieder geval twee jaar te doen. Is dat ja. voldoende tijd om zo'n grote omslag voor elkaar te krijgen? Uh, ik zou zeggen, we maken gewoon een start. En over twee jaar zien we verder. Uh, de rekenkamers in de wereld hebben uh, altijd de houding gehad... dat als je elkaar kan helpen, op wat voor manier dan ook, dan doe je dat... In die zin is dit een project uit velen, zal ik maar zeggen. Er zijn veel internationale contacten, maar dit is natuurlijk bijzonder. Dat land maakt echt hele zware tijden door. Ja, een ander, um, toch wel zorgelijk ding, is dat u eerder heeft uh, laten weten... dat eigenlijk de steun die wij in Griekenland geven... dat we niet goed kunnen achterhalen waar dat geld in Griekenland terechtkomt. Ja, dat heeft te maken met... Uh... Uh, wat wij normaal vinden in Nederland, als wij belasting betalen... en dat gaat in de schatkist van de minister van Financiën... dan zijn er goede controleurs bij de departementen. En er is een algemene rekenkamer die dat allemaal volgt en in de gaten houdt. Zorg dat dat uh, fatsoenlijk besteed wordt, dat er geen geld verdwijnt. En dat is onafhankelijke controle en verantwoording. Je zou denken, als we zoveel geld in Europa bij elkaar leggen... om landen als Griekenland, Ierland, Portugal, straks ook Spanje te gaan steunen. Gigantische bedragen. Dat gaat het gaat om heel ja. veel geld, dan heb je dat daar ook ordelijk te regelen. Nou ja, we zien bij die steunoperaties dat onafhankelijke controle en verantwoording... Uh, dus een onafhankelijke club die dat allemaal goed volgt en bekijkt... en daar rapport over uitbrengt, onafhankelijk openbaar aan alle parlementen in Europa... Uh, dat bestaat op dit moment nog niet. Wie zou dat moeten doen? Uh, dat moet je oprichten. Uh, het is wel gelukt bij het nieuwe steunfonds, dat beroemde stabiliteitsfonds... Uh, wat uh, nou, twee maanden geleden de lucht in is gegaan, dat is gestart. Daar gaat het wel gecontroleerd uh, worden, maar, ja, maar al die oude afspraken... die miljarden die hand op gaan, Precies. daar weten we het eigenlijk Precies. niet van. Precies, en wij hebben dus ook aanbevolen... jongens, breng nou die oude programma's die al zijn afgesproken... inclusief ook het geld wat naar Griekenland gaat, maar het geld ook voor Portugal en Ierland... breng nou onder, dat onder hetzelfde regime... En zorgt ervoor dat er een onafhankelijke club is die meekijkt, die openbaar rapporteert over het geld naartoe gaat. En uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal antwoord op één vraag: helpt het? Heeft het zin? Ja. Helpt het? Uh, brengt... Nou ja, bij Griekenland moet je constateren dat het veel geld kost en dat die economie van Krim naar Krim gaat. Uh, dat heeft allerlei oorzaken, maar dat betekent wel dat in het verleden... bij de eerste steunoperatie in mei 2010, men veel te optimistisch is geweest. Hoe snel je zo'n land weer uit de crisis krijgt. Misschien toch nog even de politicus in u aanspreken. Is, is het niet ondoenlijk als we niet echt die schulden voor een groot deel kwijtschelden? Uh, laat ik het zo zeggen, uh, dan krijgt u van mij ook een politiek antwoord. Ik snap dat die discussie gevoerd wordt. Dat is nou jammer dat ik niet moeten zeggen. Eigenlijk dat ik de politici hier nu aan En het drachma, en als de drachma terug? Ook zoiets? Het drachma. Ja, het drachma terug. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik. Uh, bedoel, er is ontzettend veel aan de hand in Europa. Wat is er? Uh, we hebben een kredietcrisis gehad. Die zat in Noord-Europa. Griekse en Spaanse banken hadden in eerste instantie geen probleem. Vervolgens hebben we een economische crisis gehad. Dat tezamen werd een begrotingscrisis. Tot op de dag van vandaag hebben we nog geen echte eurocrisis. De euro is nog steeds een goed betaalmiddel in de Daar Europa. Daar ligt het niet aan, zegt u. Dat is nog niet het probleem. Op het moment dat we uh, zouden de Grieken zouden dwingen ja. of de Grieken zelf zouden besluiten om de drachmen in te invoeren... ik weet niet of dat het probleem niet veel groot maakt. Of dat maakt. het land gaat helpen. Nou ja, de kans is vrij groot dat je dan een tweemuntensysteem krijgt. Dat betekent namelijk dat de lokale bevolking... die wordt uitbetaald in drachmus... En zeg maar, de beter verdienende Griek met internationale contacten, de bovenlaag, die blijft gewoon in euro's, euros. betalen. Je dus kan toch er gewoon gaat met zin. euro's naar Griekenland, Michiel? Ja, ik kom er Lotterdam vandaan. Vandaar. Ah, en? Prachtig prachtig land, ja. dat wel. Ja, heel erg mooi. Maar veel, uh, zag je veel... Uh, want, want, uh, wij horen ook nu ook weer van Kees nou, Vendrik. Ik was toevallig op Creta en dat schijnt dan nog wel weer mee te vallen. Okay. Die, uh, dat is één grote olijfboom. En Niet uh, veel van de onvrede gezien die er eerst. Nee, alleen maar ontzettend aardige mensen vooral. Hmm. We gaan zo met jou over hele andere dingen uh, doorpraten. Tot zover uh, dank Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer hier. Uh, blijf nog even zitten, ook voor het gesprek zo direct met Michiel. Uh, maar eerst muziek, de Skellymatic Orchestra. Yeah. Uh -huh. Kelly met Orchestra met Little Miss Lover. Vind je het mooie muziek Mail ons dan even op Vrijdagmiddag Live avro.nl, of laat een berichtje achter op de Facebookpagina van Vrijdagmiddag Live. Want dan maak je kans op de nieuwe, of de eerste, ook geloof ik zelfs EP van de band te krijgen. Dan nou, de gastrecensent van deze week yeah, yeah, yeah. is acteur en beeldend kunstenaar Michiel Romein. Yeah. Welkom nogmaals Michiel, en ook aan tafel nog Kees Vendrik. Eh, Michiel tot sluisstone leeft, hè? Ja, goed, hè? Ja, je herkent het. Ik zat met mijn rug naartoe, maar ik dacht... Dus, uh, Sly zie in nu, family hij, ja, hij ziet er nu beter <laughs> uit dan Sly. Ja, ze Oorten hebben een andere, andere huidskleur. Ja. Ze, <laughs> ze zijn allemaal ineens blanker geworden. Uh, Jij zat, tot voor kort, was je te zien althans in het uh, tv-programma Maestro... Ja. waarin je een heus symfonieorkest mocht dirigeren. Ja. Beviel dat? Nou, dat doen zo'n symfonieorkest, dat was wel geestig om te doen. Dus het, het gedoe eromheen is een beetje veel uh, gedoe. Hoe bedoel je? Ja, met veel camera's dit en dat doen. En dan moet je weer een TV. dagje. Het, ja, tv. Ah. Een zalig tv. Ja, ja. Maar, <laughs> maar nee, veel ik vind het. Nee, ik vond het uh, meestal om te doen. Het lukte me alleen niet. Dat was wel te zien. <laughs> je kreeg ook kritiek van de jury. Hè? Dat je ja, het die die eigenlijk heel nog streng. Ja, ja, want je nam de, de orkestleden niet serieus. Ja, maar was ze dan nou toch vandaan? Man? Ik zat met het... Ja, maar ze gaan ervan uit dat je na tien minuten een instructie en een beetje een begeleiding je bent, het helemaal ik kan. Bent. Ja. ja, ik raakte in paniek. Het is toch een tientonnen die met sneeuw in de slip raakt. Ik krijg het me niet meer uit. Het was fascinerend om te zien hoe dat orkest bleef, pogen jou te volgen. Ja, daar hebben ze ook goed voor betaald. Ja, dat wel. Nee, ze dus werden piezig die zuur. En ik dacht, het is, uh... opeens ging de lol er ook een beetje Dan ging ze een beetje onder de gordel. Terwijl... Ja, ja, ja ze werden inderdaad een beetje beleren. Toe, uh... Maar dat orkest, dat is goed, hè? Uh, ja, dat is fantastisch. Het is alleen helaas, bij de laatste uitzending heb ik gehoord... Gaat er twee derde wordt er uitgedonderd dus. Dus het weer het zoveelste orkest. Uh... Wat, bezuinig. Wat bezuinigd. Bezuinigt. metropoolorkest wint de ene prijs aan de andere. Oh. Holland Symfonica's dit, ja. uh, dit orkest. Goed, uh, wie gaat er winnen trouwens? Want we hebben nog even kijken. Kleine Vieserik, Tanja Yes en Lennet van Dongen. Nou, dat is ook weer typisch tv. Dan vragen ze dus meer beetje eruit gegooid. Maar dan ja. willen ze wel dat ik dan wel ga winnen. Hoe kan je dan winnen als je eruit bent? Ja, gewoon dat kost wat geld en wat drachma's. En dan, uh, de, een omkoperij. Ja. Dus Michiel Romein gaat winnen. Oké. Okay. Ja. Goed, de recensie. Je bent voor ons naar de expositie van Jozef Boyce geweest in de Hallen. Ja. In Haarlem. En je bent naar de film Anna Karenina geweest. Zullen we beginnen met de expositie? Ja hoe was het? Het was, een, uh, het was een dubbele explosie van meneer Hirons. Die had uh, daar uh, en allemaal mooie dingen. Die motoren die die uh, helemaal uh, ja, op een of andere manier bewerkt... dat er allerlei kristallen op ontstaan. Een levend kunstwerk. En dan, de, uh, ja, dan die, uh, die dingen van Boris. Maar het, het probleem is, bij Boris moet je erbij zien. Als je niks van de man weet, dan is het toch behoorlijk saai. Maar je wat moet allemaal de man is. er zelf bij zien. Bedoel. Ja, die man die liet zich... Uh, die liet zich uh, hij is inmiddels dood, dus dat kan niet meer. Alhoewel, maar goed. Eh... Uh, ja, die liet zich dan opsluiten met de coyote in een ruimte en, uh... Performance-achtige dingen deed hij. En ja, en dat is vaak bij die Duitsers. Het is allemaal zo symbolisch. Het, je moet er echt veel van afweten over filt en over. Uh, uh, uh, wat, wat heeft hij? Uh, vet. Vet, filt. Uh, het verhaal erachter bedoel ja, je. Ja, moet, dat je, moet je allemaal Wil weten. Je ik had toch wel erg van dingen die ik, dat ik meteen zie poppelen. Peter, dat ziet er wel fantastisch uit. En dat was hier niet zo? Nee, je moet er dat toch. Uh, ja, het is allemaal heel steriel en prachtig het uh, daar. Een, een, een, een oude lantaarnpaal waar die als jongetje dan uh, op de tram uh, stond te wachten en daar heeft hij een, een schreeuwende kop opgemaakt. Ja, ik weet niet, je moet er wel erg op letten. Het raakte jou niet. Nee, absoluut niet. Nee. Bekend, Kees van Rik, met nee. Jozef Boys? Niet. Nee. En wel met uh, Anna Karenina? Ja, dat is wel heel lang geleden ja. dat we dat gelezen hebben. Ja, dat wel. Je hebt het zelfs gelezen ook. Ja, Michiel ook van Tolstoy, het boek? Nee, maar ik heb hem wel laten, uh, door mijn vrouw even laten hoe en wat. Inlichten. En, en, en ik En een vriend van me heeft het al vier keer gelezen. Dat is, uh, ja. ja, zwaar drama. Ja, het is heel vaak verfilmd al. Het is nu ook weer een, uh, begrijp ik, een uh, zwaar kostuumdrama. Wel nee, man. Het is nee? dan nee, er is helemaal geen keuze gemaakt. Het is een soort... Uh, het, het deed me erg denken aan... Uh, uh, die man, de hoofdrolspeler, deed me erg denken aan Eric Idle van Monty Python. Waar het, dat <laughs> ja, als het nou eenmaal zo is, dan kom je daar niet meer vanaf. Die, die vrouw is beeldschoon. Ja. Een, een soort uh, Engelse, Amerikaanse uh, Monique Hendricks. Ira Knightley. Ja, prachtig. Maar het, is, het ontroert geen seconde. Oh. Wat heel vreemd is met zo'n zwaar gegeven. En, ze, en wat ook heel. Uh, Terry Het ja, is, is een liefdesdrama. Ze zit in een Rus ja, Russische ar aristocratie ja, in de 19e ja, eeuw. Het, het komt, en dan gaan ze ook nog een beetje guitig doen. Ze, die Terry Gilliams-achtige uh, uh, Russische kantoren. allemaal tegelijk stempelen. En een, een beetje ja, een soort heel hooglolligheidsgehalte. Niet, niet geslaagd? Nee, het ziet er fantastisch uit. Het is prachtig. Ja. Het, het slaat alleen nergens. Nee, ik vond het een. Uh, ook dit raak je niet. Geen bol aan. Nee. Zou Kees vind ik toch nog gaan naar zo'n film, of niet? Nou ja, kijk, dit zijn de kerstdagen. En dan heb je dus toch al aanleiding tot zwaarmoedigheid. Dan moet je vooral dan past het er wel in. Heerlijk. Ja. Zwelgen en ja. zwaarmoedigheid. Of zou Kees ergens anders naartoe moeten, Michiel, volgens jou? Uh, ja, alles is familie. Dat is prettig om naar te kijken. En, uh... Entertainment van Nederlandse bodem. Uh, nee, dat is hartstikke goed. En, en Art Zuid? Arts Zuid, dat kan niet, dat is er op het ogenblik niet. Oh, dat, dat is, is er niet, nee, want nee. daar ben jij bij betrokken, toch? Ja, daar ben ik, uh, ik was de eerste curator van uh, Arts Zuid. Leg even uit wat het is. Dat is een initiatief van de mevrouw, uh, mevrouw van Heesweg-Veger. Uh, Heesweg en die, uh, die woont daar in, in Zuid, en die heeft het Amsterdam -Zuid, initiatief, Zuid. Amsterdam Zuid hebben we het over. Amsterdam Zuid, ja, ja. De, de, de, de, de, de lijnen van uh, Berlagen dus de de de, de, de Apollolaan, de, uh, het gaat helemaal door tot van Heusmonument. monument. Daar heb je ook nog de zijlijnen naar de de Zuidas. Daar wordt kunst geplaatst. Ja, en wat voor kunst. Ze heeft dus uh, op eigen initiatief, dat is ontzettend knap, heeft ze allerlei uh, mensen zo ver gekregen om daarin. Uh, en vanuit de buiten, vorig jaar stond er even Jan Kramer dat was ja. later heeft. Uh, maar vraag het, want het is er nu niet, maar komt het weer terug? Ja, want dat, ja, dat is al het gedoe in Nederland, dat geldt. Maar ja. ik, hoop het, ik hoop het wel. Maar ze bijvoorbeeld een heel mooi Tangoli in Mooie Paul uh, uh, uh, Tegier, nou noem maar op. Het is echt een fantastische beelden deze bij elkaar. Als het weer terugkomt, laat het ons weten. Dan goed. laten wij het Kees Vendrik ook weer weten. Dan kan hij daar ook weer naartoe. Uh, ik zeg toch even voor de mensen die wel nieuwsgierig zijn geraakt... naar Jozef Boyce. Uh, de expositie is tot 24 februari te zien in de Halle in Haarlem. En de film Anna Karenina is natuurlijk uh, gewoon in de bioscoop te zien. Dank Michiel Romeijn voor je gastrecensie En dank ook Kees Vendrik. Bij mij aan tafel, en u zult het haast niet geloven... zit niemand minder dan Sinterklaas en de hoofdpiet. Sinterklaas, wij herkenden u bijna niet. Uw hoofdpiet blijft natuurlijk een uh, gekleurde... Uh... Ja, dat moet u niet zeggen, hoor. Nog twee emmertjes Lysol en een beurt met de staalborstel. En voor u staat gewoon weer Menno-heupfles, loodgieter te zwollen. Met wat brandwonden, maar toch. Jemig, wat een gedaanteverwisselingen. Ongelooflijk. Ja, u dacht toch niet dat ik de rest van het jaar... als Zwarte Piet in loodgieterij morgen tussen tien en vijf ga rondlopen... en zo blijf praten? Nee hoor, nee, ik, ik praat gewoon ABN de rest van het jaar. Ja, ik hoor het, maar het was een aspect van het klaasgebeuren... dat me tot nu toe is ontgaan. Maar mevrouwtje Blok toch... Waar denkt u dat die veel te kleine boot voor alle pakjes... na aankomst in Roermond gebleven is? Ik heb geen idee. Kijk eens aan, mevrouwtje Blok heeft een keer geen idee. Weer iets nieuws, Piet? Ja, nou, wat er gebeurt. Zodra het gekinderde zich in een avond van hysterie... op alles stort wat rondgesmeten wordt, of waar een papiertje om zit... is dat er een groep gedisciplineerde polen... hele leuke jongens, trouwens. Ja, dankjewel, Piet. He, he, ik mag ook nooit eens een keer iets aardigs zeggen. Het, is gewoon, het zijn gewoon hele leuke, strakke, Piet. lekkere... ja. Nou, wat Piet, he, menno probeert te zeggen, is dat die leuke polen... die hele boot onopvallend grijs schilderen voor een schappelijk prijsje. Ja, want Sint, eigenlijk ziet niemand u meer na de pakjesavond. Dat klopt. Hoe kan dat? Nou ja, ten eerste gaan de paar echte uh, Zwarte Pieten... met uh, die grijze boot op terugreis naar Spanje. En op die reisjes zijn we er al heel wat kwijtgeraakt. bij leggen weer in de Golf van Miscaaien. Het is maar een klein bootje, moet u weten. Ja, en de rest van ons verzamelt in ja. een grote sporthal bij... Nou ja, dat kan ik beter niet zeggen. Afijn, dan komt voor mij de kapperspiet. Ja, dat ben ik ook. Ben jij dat? Met die kolenschoppen van je? Yep. Nou goed, en die begint dan te hakken en te kappen en te snoeien en te maaien... en dan na een uurtje zit ik er zo bij. Lekker fris, luchtje erop, klaar is Klaas. Ja, en wij pieten sminken elkaar af. Best geil soms, hoor. En dan is ja, het... dan is het een uh, pilletje erin, een lijntje erdoor, een spuitje gezet... en feesten maar. Ja. En daar doet u aan mee? ja, ja van de zijlijn, hè, van de zijlijn. Ik kijk gewoon een beetje toe hoe die strak... Nou, ja, ik zie er zo misschien wel 400 jaar jonger uit... maar ik blijf natuurlijk op leeftijd, hoor. En dan? Nou, na een dag of twee is de poedersuiker er een beetje op... en dan gaat iedereen weer zijn eigen, naar zijn eigen normale stekkie. En u, Sint? Nou, ik ga altijd met de opperpiet twee weken uitwaaien op Schiermonnikoog... -en, en kijken wat de concurrentie doet. De concurrentie? Ja, ja. We hebben ooit een franchise uitgegeven aan ene heer Klaus uit het Hoge Noorden... Maar die knakker is volkomen met de frisdrank in zee gegaan. Geen surprises meer, geen gedichten. Geen zwarte pieten meer, maar elfjes. Wat nou slavernij? Je rijdt de kinderarbeid. Rustig, Piet. Bij ons zit alles ook niet helemaal zoals de wet het voorschrijft. Maar Sint, vreest u dan niet voor uw eigen feestje? Nou, zolang er nog genoeg zwarte pieten zijn, vrouwtje Blok, is erop. Maar zijn die er dan in Nederland? Ja hoor, in Nederland hebben wij zwarte pieten in alle geledingen van de samenleving. We hebben zwarte pieten in de vastgoedsector. We hebben zwarte pieten in de politiek. We hebben heel veel zwarte pieten in de voetballerij. We hebben zwarte pieten in de bouwsector. We hebben zwarte pieten in de psychische sociologie. De neurologie. We hebben zwarte pieten op de hartafdelingen ja, van de... Ja, dank u Sinterklaasje. Bas Hoeflaak, Marjan Luif en Pieter Bouwman. Het NOS Journaal, nu Gert Kluuk. Radio 1, het NOS Journaal. Het KNMI heeft de code oranje voor extreem weer ingetrokken. De code werd gisteren aan het eind van de middag afgekondigd... omdat er zware sneeuwval werd verwacht in combinatie met harde wind. In Limburg is de Swalmentunnel in zuidelijke richting Uren dicht geweest... vanwege de sneeuw. Rijkswaterstaat sloot de tunnel in de A73 rond half elf af... omdat het hoogte detectiesysteem kuren vertoonde... In de Amerikaanse staat Nevada is gisteren een ondergrondse kernproef gehouden. Het experiment was bedoeld om de kwaliteit van het kernwapenarsenaal te meten. Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Energie waren de proeven ongevaarlijk. Bij dit type tests wordt geen kritische massa gevormd die nodig is om een kettingreactie in gang te zetten.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 Veel mensen willen nog voor het eind van het jaar... hun aflossingsvrije hypotheek veranderen in een ander type hypotheek... omdat dat financieel gunstiger kan zijn. Het zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goedemiddag en welkom terug hier vanuit de kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zijn machtsovername begin dit jaar bij de Amsterdamse politie verliep eigenlijk geruisloos. Weliswaar is hij geen Amsterdammer, maar wel al vanaf zijn achttiende politieman. Hij is minder uitgesproken, een stuk diplomatieke zou je kunnen zeggen dan zijn voorganger. Maar hij schuurt kritiek op zijn eigen manschappen niet. Hij kreeg te maken met krakersrellen, liquidaties, overvallen op jullie en waardetransporten. Mijn gast van vandaag, korpschef van de politie amsterdam amsteland Pieter Jaap Abelsberg. Welkom. Dag, dankjewel. Goedemiddag. Uh, meneer Abelsberg, ja, we kunnen niet... Om de commotie heen deze week, nadat uh, drie jongens van de Amsterdamse voetbalclub Nieuwsloot... een grensrechter in Almere, zoals later bleek, uh, hebben doodgeschopt. Uh, burgemeester van der Laan, uw korpsbeheerder, bood gisteren namens alle Amsterdammers excuses aan. Is het een Amsterdamse zaak? Nee, ik denk dat hoe erg dit incident ook is, uh, geweld en voetbal is natuurlijk al een lange tijd samen. Hè? Ik noem maar even dat wij zondag ook weer 100 man moeten inzetten voor een wedstrijd. Vorige week zelfs 200 man. En vanochtend interessant... We hebben in de... het over betaald voetbal, neem ik ja, aan. Ja, maar zo'n voetbal, hè? dat hangt om voetbal heen. En ik las vanochtend in de Volkskrant echt vergelijkingen... uit Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk... waar ook dit soort incidenten op het voetbalveld gebeuren. Ja, ook dus internationaal. Geweld en, voetbal, geweld en voetbal, dat is meer dan elkaar, alleen. Dat zegt u. Helaas. Dat zeg ik ook niet, maar helaas zie ik wel de laatste jaren daar een verandering in. Hè? Dat het respect voor autoriteit um, en geweld steeds gewoner aan het worden is. Het is dus een combinatie van gewone geweld en minder respect voor autoriteit. En dat is niet alleen in voetbal... Maar dit incident is voor mij niet een incident op zichzelf. Het is iets wat in voetbal zit, maar ook in onze samenleving. Maar wat is dan, als uh, burgemeester van der Laat zijn excuses aanbiedt... wat is dan de, de, de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de gemeente? Nou, ik denk die er niet. Ik, denk dat het, uh, ik heb er daar niet met hem over gesproken... maar ik ga ervan uit dat het voor hem ook een vorm van gepassioneerdheid is. Het is natuurlijk niet fijn om te horen... dat mensen uit jouw stad iets in een andere stad gedaan hebben. Maar daarmee is het niet een verschijnsel van Amsterdam of Van onze stad. Vond u zich als politieman tussen. aangesproken? Ik voel me als politieman altijd aangesproken als er een geweldsincident is. Of wat wij noemen high impact, zo'n zwaar delict. Als er een burgerslachtoffer van iets wordt, dan zit er iets in je... want daarvoor zit ik bij de politie, dat je dat eigenlijk niet wil... wil beëindigen en wil oplossen en iemand achter de stralies hebben. Dat blijf ik bij al dat soort feiten hebben, ook in dit soort gevallen. U zegt het is geen voetbalding. Uh, het is een, een, een, het resultaat van doorgeschoten individualisering? Of... Nee, het is wel een feit dat geweld steeds gewoner is. En autoriteit minder respect heeft. We zitten hier op een plein. Ook vanavond weer. En morgenavond zijn we met heel veel mensen. We zien het in geweld tegen hulpverleners. Twintig jaar geleden had u ook niet de gedacht dat een ambulantiechauffeur in elkaar getrapt zou worden. Dus geweld in onze samenleving is gewoner aan het worden. Hoe komt en dat? Autoriteit... Ja, daar zijn heel veel criminologische feiten over geschreven. Dat kun je dus heel breed. Is geen één antwoord op mogelijk. Het heeft niet iets te maken met alleen ouders. Het heeft iets te maken met verandering. Het heeft met de meer zichtbaarheid van geweld. Voor jongeren in spelen en op televisie. Het heeft te maken met groepscultuur. Soms zelfs met straatcultuur. Dus hier is geen één antwoord op. Heeft het te maken met alle stonen streep Marokkanen? Nee, want uh, dat is een vraagstuk daarbinnen. Maar dit wat ik net noemde, het voetbalgeweld, hoedingengeweld... Uh, wat we zien uitgaansgeweld, dat is heel iets anders. Het is ja. een onderdeel van, maar geweld is al veel langer veel breder. Nee, ik het maatschappelijk fenomeen. Niet alleen omdat de PVV dat zegt... maar ook omdat uh, de Amsterdamse scheidsrechtersvereniging uh, dat zegt. We hebben hier zo direct een debat ook over de vraag... of je als er sprake is van voetbalgeweld moet kijken... naar de etnische achtergrond van mensen. Uh, die scheidsrechters zeggen... het is... Heel vaak een probleem van Marokkaanse jongeren. En dat moet door de overheid erkend worden, ook door de politie. Want dan kun je er wat aan doen. Ja, je moet niet te makkelijk twee dingen aan elkaar koppelen. Ik kom hiervoor uit een andere regio, in Overijssel. Daar was ook geweld in het amateurvoetbal. Dat is, daarom zeg ik dat breder. Dat wij in onze stad met criminaliteit... ook met Marokkaanse jongeren een vraagstuk hebben... dat maak ik weer breder, is ook zo. He, dus zeker in de Marokkaanse jongeren. Ook een mooi citaat vanochtend in een van de landelijke kranten... dat Marokkaanse macho's accepteren geen autoriteit van een vreemde. Dat is wel een vraagstuk. En dat zien wij natuurlijk dan ook in onze Dan is het toch belangrijk om te weten dat het om die problematiek gaat... ook voor de politie, als u wilt weten hoe het u het moet aanpakken. Ja, maar dan koppelt u, dat heeft niet met voetbal te maken. Hè. Dus geweld en voetbal zet ik even apart. Dat wij in een stad met ons veiligheidsvraagstuk... waar we het steeds veiliger willen krijgen... maar ook zien dat in bepaalde aspecten, straatroof... Uh, winkeldiefstal, maar ook zakkenrollerij... bij bepaalde doelgroepen zien vanuit een andere cultuur. Dat is wel een gegeven waar we breder mee zijn. Moet je zijn. dan weten dat het die andere cultuur betreft? Kortom, moet je dat in kaart brengen? Ja, daar ben je steeds mee bezig. En dat heeft iets met economie te maken. Bent u dan ook voor die registratie, als het om geweld gaat... Ik ben erg voor doelgroepen. Ik ben erg voor doelgroepen aanpak. En wij zijn niet alleen bezig met de criminaliteit als feitje... maar veel steeds meer met dadige richtheid. Top 600, en we gaan het daar vast nog wel even over hebben straks... is een Amsterdamse aanpak waar wij 600 jongeren tussen de 18 en 25... die in drie jaar 15.000 contacten met de politie hebben gehad... niet meer alleen als politie aanpakken, maar met 32 partijen. Ja, daar richt u zich heel erg op. En in die doelgroep kijken wij dus ook naar welke vertegenwoordigingen, meneer. We Wat zijn de dus grootste probleemgevallen, volgt die. Maar toch nog even concreet, vindt u het goed als bijvoorbeeld bij, bij dat voetbalgeweld de etnische achtergrond van vandaan wordt geregistreerd? Nee, omdat met voetbalgeweld ik dat geen extra vraagstuk vind. Voetbalgeweld is breder. Hooliganisme is echt een Nederlands iets. Okay. En als u bij ons zaterdag ziet, of zondag je zit bij de wedstrijd, dan is dat echt een Nederlands vraagstuk, onze harde kern. Straks meer, we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Mijzen over u heeft geschreven, nadat ze googelde op uw naam. What? 2, 3, 4. Dit is de stad van Rappapauw. Zijn hart zo blauw en ook zijn nieren. Onze hoofdhoud is in Rotterdam geboren, maar zijn opa woonde hier in de rivierenhoed. Dus hij kent het hier goed. Hij bestreed al misdaad in Zeeland en Brabant. Was hoofdcommissaris van IJsland. Is nu met dezelfde functie in Damsgo beland. Pieter Jaap Albersberg in Crime City nummero uno Hey, daar gaat Willem P. hollen Ik wil met hem op de foto Lui vanuit de kroon op het Rembrandtplein, het schijnt het mekka van de zakkenrollers te zijn Allochtonen vaker gecontroleerd, volgens PJ wordt er niet gediscrimineerd Ook is hij niet bang voor chicks in Boerka Die krijgen heus niet altijd een boeta Als eerste Hollander In de geschiedenis, Lid van interpol. Heeeh, hij heeft een dubbel rol omdat hij naast korpschef ook kwartiermaker is heeeh, bij de overgang naar de nationale politie. Heeeh, heeeh, want we krijgen straks één groot landelijk korps per 1 januari. Maar eerst met oud en nieuw nog even lekker van ons pad. Onze onderbuik heeft al lang geen voeding meer gehad. Uh, op de oliebollen door het dolle shit mollen Denkt hij dan, was ik nu maar terug in Zwolle Hé, hey, dit is de stad van P.J. Rappapau zo blauw Hé, hey, dit is de stad van P.J. Pieter Jaap Abelsberg, hey. Susanne Mathijssen, Vera Kee en Milou van Bodegaaf over mijn gast. De Amsterdamse proopchef Pieter Jaap Abelsberg feitelijk juist wat ze zongen? Ik heb geen fouten gehoord. Geen nee, fouten hoor. kunnen nee. ontdekken? Maar Wele ook een uptempo lied, daar hou ik ook wel van. Ja? Beetje, ja, hoor. Wat is uw favoriete muziek? Uh, nou, op het ogenblik... de laatste nieuwe cd van Mark Knopfler. Daar kan ik ah, heerlijk in de da auto Horen. Ja. Ja, ja. ja, dat is heel lang geleden. Maar uh, hij, heeft net weer een hij nieuwe doet nu alles weer nieuwe En hij komt ja. binnenkort in Amsterdam, hey, in mei. En dan een, gaat u daar doen? Ik heb daar kaartjes voor. Ja, aan, ja. aan. Veel plezier daarbij. Ja. Uh, denkt u wel eens wat ze zongen, was ik maar terug in Zwolle? Nee. Ik uh, vind het veel te leuk hier in de stad. Ja? Uh, het werk ook. Nee, dat heb ik niet. Ik heb een Zwolle een hele mooie tijd gehad... maar ook al die vorige dingen die ze noemden. Maar uh, politiechef in de, deze stad past wel bij de naam van uh, dit café... is ook wel een beetje een kroon. Omdat uh, het werk op straat, uh, de situatie in de stad... politiek waarbij je mee bezig bent, wel een hele mooie combinatie is. En bent u Ajax of Feyenoord fan? Uh, de laatste. Feyenoord fan? Ja, ik ben in Rotterdam geboren. Komt ik komt ook er niks gewoon aan vooruit. Ja. Dat kan ook wel. Moet je eerlijk zijn, open zijn, dan voor de politie ligt de lat extra hoog. Dus okay. niet jokken. Het, het gaat, uh, ja, je, je kunt zeggen goed hè, met de bestrijding van de criminaliteit. En het staat ook al trouwens onder uw voorganger. Uh, welten, uh, ja. overvallen, woninginbraken, andere vormen van criminaliteit namen af. Maar, dat zei u eigenlijk ook in het begin al... Uh, je ziet ook wel een verharding als het gaat om criminaliteit. Vooral bijvoorbeeld natuurlijk als het gaat om liquidaties. We hebben er recent afgelopen zondag nog een uh, meegemaakt. Patrick Brisbeen in Diemen. Uh, een ABC'er noemen ze dat. Een Amsterdamse beroepscrimineer, dat is een term... Ja, dat is een term die wij gebruikt hebben in onze doelgroepen aanpak... om die mensen eigenlijk in een categorie waar we ook wat wil zeiden... wij zijn niet alleen met delicten bezig... maar eigenlijk met groepen mensen waar we extra mee bezig zijn. En dit was in het verleden ook zo'n groep voor de top 600... waar we al onze energie in staan. Ja, nou, want dat zijn meer de nieuwe uh, ja. criminelen, de jongeren die ja, top 600. Want, en ja. dit is dan een, een ja. die ja. een bekende dus van u. Zeker weten, ja. Geliquideerd, dat had u niet zien aankomen, neem ik aan. Nee dat, is, nee, dat mag u van de politie verwachten. Als ja, de politie nou ja, omdat weet dat u er wel blijkbaar bovenop zat en hem kent. Uh, nou, zo bovenop zaten wij nee. hier niet in. Maar uh, u hebt mee kunnen kijken. Van de weken we zijn natuurlijk uitvoerig ja. al geweest met opsporing verzocht. Er hingen zeker gelukkig camera's in de buurt die en ons gaan beelden. Uitgezonden. met het opsporingsonderzoek. Ja. Maar dat opsporingsonderzoek is natuurlijk nu een volledige gang. En in algemene zin lossen wij deze zaken op. Ja? liquidaties is dat een lange adem. Kijk maar naar het passageproces, waar het Openbaar Ministerie... Het op grote is. liquidatieproces. Precies. Maar in, ook hier, maar toch over iets. Dit jaar, hoe erg het ook is... hebben we weer een stuk minder aantal moord- en levensdelicten in Amsterdam... als het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Hè? Heeft u wel veel tips binnengekregen, in aanleiding van die beelden. Uh, die dat indien? zijn er zes op dit moment, naar aanleiding van... Uh, en dat zitten gebruikbare tips bij, zoals dat altijd netjes heet... in ons jargon, hè? want verder ga ik u daar natuurlijk niks over vertellen. U weet nog niet maar wie het gedaan gebruikbaar tips. En ook dat vertel ik niet lopend mm. een onderzoek. Oké. Okay. Bent u niet bang, want dat is vaak zo, als er in die criminele wereld één liquidatie begint, dat het het begin van een reeks is... Ja, dat uh, is ook soms zo. Hè, niet dat het een en het ander uitlokt, om het maar zo juridisch te zeggen. Maar er is wel wat aan de hand. Hè, en dat, soms heeft dat ook te maken met uh, wat er gebeurt. Er wordt op het ogenblik heel veel cocaïne in beslag genomen. Niet alleen in Nederland, ook in België. Dat heeft effect op de markt. Dus we zijn daar ook alert op. Maar op dit moment hebben wij geen enkele aanwijzing om te zeggen... er is iets groots aan de hand of het is meer en meer. Want het zijn niet zo heel veel uh, liquidatie op dit moment... om al te spreken van een groot patroon. Nou, we vroegen het ook aan misdaadverslaggever John van de Heuvel. Die maakt zich wel zorgen. Is er is sprake van een grote ruzie tussen een aantal drugstransporteurs in Amsterdam. Dat brengt zeer veel spanning met zich mee. En uh, ja, misschien dat politiemensen al moeten gaan waarschuwen, uh, in, in ieder geval moet duidelijk maken dat, uh, dat men er bovenop zit en dat dit, dus zoals een, jaar, een aantal jaren geleden, weer zo geweld krijgt. Ruzie, die geweldsgolven waar hij het over heeft 2005, 2006. Toen had je veel liquidaties, ook gewoon in de winkelcentrum. En hij vreest voor uh, ja, terugkeer van misschien dit soort taferelen. Ja, ik heb niet zo'n glazen bol uh, als hij wat dat betreft. Hè. Op dit moment, ik ga wel even aan, er gebeurt veel op het ogenblik. Hè. Er wordt veel in beslag genomen. Dat leidt ook altijd tot concurrentie en ruzies. Daar zitten we ook dichtbij. Ook dat zal ik u niet verder vertellen. Uh, ik durf niet te voorspellen dat we aan een golf van uh, nieuwe liquidatie zitten. Ik constateer wel dat we met deze in Diemen een echt een serieuze zaak te pakken. Nou, scheet... Dus waar wij ook volledig bovenop zitten met een groot team. Ja, er zijn ook banden, althans, hoor je dan of lees je dan uh, inderdaad met het buitenland, België uh, veel, als het om die cocaïnetransporten gaat. U bent uh, ook lid van zowel Europol als Interpol. Hè? Scheelt dat ja, nog Interpol. in de aanpak van dit soort zaken? Ja, dat moet wel, want uh, dat is natuurlijk ook een deel... van ons veiligheidsvraagstuk in onze stad. Criminaliteit is al niet meer van een wijk of van een stad. Uh, de wereld zit heel dichtbij... En als wij naar grote criminaliteitsvelden, zeker ook digitale criminaliteit kijken... zitten dader in land 1, het slachtoffer bij ons in Nederland... en de computers waar het mee gebeurt in land 1. Dus we hebben internationale samenwerking de komende jaren meer en meer nodig. En daar is Europol in Europa en Interpol wereldwijd zijn de diensten voor die daarmee helpen. En als ik naar onze onderzoeken kijk, is er bijna geen onderzoek... waar ook niet contact is met een buitenlandse politiekorps, waar ook in de wereld. Dus ja, ons werk is echt volledig geïnternationaliseerd de afgelopen tien ja. jaar. U zit er bovenop, maar hoe bovenop kunt u nog niet zeggen? Dat wil ik u niet zeggen. Ik dat kan wat wil, dingen okay. zeggen, maar dat wil ik u niet. Toen we daar veel ja, informatie over. Ja. Ja. Ja, ik even terug naar uh, de Schiedammer Parkmoord. Da ja. Daarbij werd iemand ten onrechte veroordeeld. Ja. Daarna werd u lid, later voorzitter van een werkgroep, die eigenlijk dat moest uh, ja. voorkomen dat ja. door tunnelvisie iemand ten ja. onrechte veroordeeld wordt. Ja. Uh, hoe, hoe is dat uitgepakt, vindt u? Uh, nou, er zijn twee grote bewegingen toen ingezet. Nou wordt het wel erg technisch, dus ik zal proberen het toch eenvoudig uit te leggen. Enerzijds hebben we met elkaar landelijk afspraken gemaakt over dit soort teams. Hè, dat zijn teamgrootschalige optredens, TGO's noemen we dat. Welke kwaliteit er minimaal in moeten zitten. En ook een aantal afspraken gemaakt, in, een beetje in de bureaucratie... maar protocollen en dat soort onderdelen. De tweede grote beweging is dat wij sinds de parkmoord ook steeds meer politiemensen werven van andere functies die we laten instromen. Dat heet zij-instroom... Uh, hbo'ers, bedrijfskundigen met ervaring... die wij in een jaar of twee of drie rechercheur-inspecteur maken... om ook andere kwaliteiten te krijgen. Want ons werk is wel de afgelopen vijftig jaar... een stuk complexer geworden. Mm -hmm. He, dus al die verschillende soorten politiemensen... met kennis van technologie, kennis van financiën... van psychologie, kennis van de straat... maakt eigenlijk dat we een steeds meer groot korps met allerlei verschillende vakgebieden uh, hebben. En dat zijn de twee grote bewegingen geweest... in de Schiedammer Parkmoord. Uh, inderdaad, in de procedures wat meer regels en protocollen... maar ook... Mensen die we van eigenlijk buiten de politie binnenhalen... opleiden tot regisseurs en praktijkmensen... en ja. breder opgeleide mensen samen laten werken aan die zaken. Dat werkt heel goed, hè? want misschien ook wel te goed... want Ira Helsloot, hij is hoogleraar bestuur Veiligheid... en de Radboud Universiteit in Nijmegen... deed on on on onlangs onderzoek naar tunnelvisie bij de politie... en die heeft een vraag aan u. Herkent hij het beeld dat uh, we met het programma versterking opsporing... zoveel energie hebben gestoken in het voorkomen van, uh, van tunnelvisie... dat daardoor de effectiviteit van de opsporing achteruit is gegaan... zodat het wenselijk is om een breder maatschappelijk debat te voeren... of we niet weer meer professionele ruimte aan politieagenten... in ieder geval rechercheurs moeten geven... wetende dat ze dan ook soms een fout maken... Uh, maar dat we dat maatschappelijk dan accepteren... omdat het grotere belang is uh, dat we uiteindelijk gewoon meer boeven vangen. Ja helsloot de politie doet nu zo zijn best... om uh, zich niet een tunnelvisie schuldig te maken... dat het ten koste gaat van het boevenvangen. Ja, zoals hij het vraagt, herkent uh, hij, ik dus, dit beeld. Dat deel ik wel een beetje. Dat is ook een pendule. Hè? Je schiet soms iets door en moet weer terug. Um, ik ben zelf een oud-recherchechef en ik weet dat in de eerste week, zelfs de eerste 48 uur, maak je je grootste stappen. En daar moet er geen voorzichtigheid in zitten. Dan moet je ook durven. Wel natuurlijk in de grenzen van de wet, want daar zijn we ook voor. Maar de durf en het enthousiasme uh, is van belang. En ik vind dat hij daar het goede woord in noemt. En dat geldt namelijk niet alleen voor recherche, maar ook voor mijn collega's op straat. Dat zijn professionals en die moeten wel wat professionele ruimte hebben. En accepteren dat de politie er dus soms fouten maakt. Dat hoort bij ons vak, maar dan je, moet je er ook van leren. Ik vind, een fout mag je één keer maken, een tweede keer ook... maar een derde keer maak je hem niet meer. Uh, nou, kijk, en hij hij zegt eigenlijk, laat de politie hè, geef die uh, professionele ruimte... iets waar u zelf ook vaak voor pleit... Uh, en laat anderen maar controleren, justitie, advocaten... of ze daarbij de mist in gaan. Ja, dat, dat doen we ook, hè, want dat is natuurlijk, uh, de politie is gelukkig... een van de meest gecontroleerde instanties nou, ja, maar in Nederland. Door, door uw ook. werkgroepje doet de politie het nu ook heel erg zelf. Nee, omdat die anderen er nog steeds zijn. Maar ik vind wel dat je topprestatie uh, moet leveren. En de parkmoord had ons wel iets anders geleerd. Daar was eigenlijk, en dan zeg ik maar heel plat... dat was ook door capaciteit, werd er aan de voorkant heel snel gezegd... nou, kijk maar of je een oplossing kunt vinden. Bedenk maar drie scenario's. Als het een van die drie is, is het opgelost. En verder kijken we niet lang door. Het is wat zwart-wit gezegd, maar dat wilden we ook niet. Je mag van ons wel een professioneel bedrijf verwachten... wat onderzoeken heel goed doet. Maar het moet niet doorslaan naar een soort voorzichtigheid. En dat is nu dus wel altijd... gebeurd? Nee. Daarom is het, dat is wel een risico, en dat wij ook zelf met elkaar bezig zijn, professionele ruimte in recherche. En ik vind dat hij dat ook mooi duidt. daar maar, gaat het Maar u aan herkende om. het wel. Ja, dus, dus dan, dan is het nog doorgeslagen. Dat soms wat te veel voorzichtigheid, de snelheid en de creativiteit schemt, dat is ook zo. Dat vinden moeten we ook weer terug hebben in ons vak. Het is ook niet makkelijk, uh, politieman zijn... Nee. En, en gebruik maken van je professionele ruimte. Want er was een ander onderzoek uh, naar de Amsterdamse agenten... waaruit bleek dat zij nogal eens op een onderbuik afgaan. Ja. En dat ze daardoor vaker Marokkanen of Oost-Europeanen aanhouden. Ten onrechte? Nee, en dan maakt u er een woord aan wat er niet bij oh, stond. Hè? Dat, welk ik denk woord? dat Wij hebben met elkaar gezegd... Uh, waar de politieman, wie houd je nou wel of niet staande in de nood waar baseer je dat op? En dat is een ingewikkeld vraagstuk, want dat hebben we laten onderzoeken... wetende dat we daarmee kritisch naar onszelf zijn. En daar kwam een onderzoeker die zei, dat is niet altijd alleen op gedrag... dat is soms ook op basis van een stereotype. En wij staan in Amsterdam voor twee dingen. Voor een gelijkwaardigheid naar iedereen. Al onze burgers zijn gelijkwaardig, willen we gelijkwaardig behandelen. En twee, weten we ook, als ze te veel op alleen onderbuik uitgaan... is het statistisch effect, de resultaat niet beter. Er zijn ook internationale onderzoeken geweest. Het onder met het onderbuikgevoel vang je niet meer boeken, boeven. Je vangt eigenlijk meer boeven door beter naar het gedrag te kijken. En in dit onderzoek heeft hij ons wel geholpen in ons korps. Waar zit dat nou, dat stereotype in? En dat herkennen we allemaal, want u zult het ook hebben. Als je door de stad loopt, dan werkt ieder mens in zijn hoofd met stereotypen. En je eerste gedrag is soms op het stereotype. Uh, en met stereotypen bedoelt u dan? Uh, als, je, als ik s'avonds op straat loop en het is heel donker... en er staan een paar jongens op een hoek, dan heb ik de neiging... om voorzichtig te zijn. Ergens op. Ja. Nee, want de statistiek is niet zo. Amsterdam is oh. s avonds een hele veilige stad vergeleken met alle wereldsteden. En ik, gelukkig zeggen de meeste mensen ook ik durf gewoon s'avonds door die stad maar te Maar hij lopen. stelde toch ook die onderzoeken feitelijk vast dat vaker Marokkanen en Oost-Europeanen werden aangehouden? Uh, ja, dat, en dat merk ik ook van een aantal collega's van mijzelf. Ik heb ook collega's met uh, verschillende achtergronden en wat ons ook geraakt heeft. hebben We daar een studiedag gehad. Een van onze eigen collega's, een Antilliaanse collega, die honderden keren is aangehouden Zelf. omdat hij een auto had met ja. bepaalde velgen en kleuren en en als die van zijn werk naar huis reed, werd hij bijna altijd gecontroleerd. En tegelijkertijd, dat is niet goed, zegt u? Nee, nee, omdat daar alleen maar dat gegeven, het stereotype tot controle brengt... Ja. en niet waar wij voor zijn, dat is ons vak, het gedrag. Nee, maar je weet niet, voor, voor je iemand aanhoudt natuurlijk... in hoeverre dat uh, rechtmatig of terecht is... maar als blijkt dat die groeperingen vaker in misdaadcijfers uh, voorkomen... is het dan niet juist wel logisch... En goed, want dan heb je ook meer kans dat je een boef pakt. Nee, en dat is nou juist, dat is ook bewezen. Dat is niet zo. Want uh, als je dat hoger doet, dan heb je niet meer kans dat je een boef pakt. Je bent heel goed als je erg naar het gedrag kijkt. We hebben de, hier in de binnenstad, waar moet je dan op letten nou, waar, ik, dan mag ik een voorbeeld ja? geven. We hebben hier in de binnenstad een team, een uh, zakkenrollerteam. Hè. Dat uh, hebben we wel iets verkleind, omdat we op het ogenblik straatroof belangrijker vinden. Die collega's leiden we erg op in hoe herken je een zakkenroller die zijn extreem succesvol, want die kijken niet van net cetera, maar die kunnen ongeveer aan het gedrag zien van dit is iets... en daar letten ze op en binnen vijf minuten is het raak. Noem eens een voorbeeld, waar moet je op letten? Uh, het is er nooit één, het zijn er twee. Die zijn altijd aan het kijken. Die lopen in een bepaald looppatroon, maken een contact. En in dat contact gebeurt er iets. En degene die het meest opvalt, moet je niet opletten, maar degene die wegloopt. Nou, dat is een heel simpel wat burgers ook weten. Zij zijn daar zo in getraind dat zij al in de voorverkenning, zoals het heet, al aan kunnen zien lopen. Dit is waarschijnlijk een zakkenrol-situatie. Ja. Daar zijn we vijf minuten bezig en dan hebben ze ook een hit. Het is wel lastiger als je verkeerscontroles moet doen, hè? want je kunt niet in die auto kijken van tevoren. Nee, maar de verkeerscontrole doe je alleen maar op het verkeer. Doe je niet op iets anders. Van weer dat doe je echt? Zijn de papieren in orde? Kopt het? Of er is een aanleiding van een verkeersgedrag? En je mag niet maar auto's met een Oost-Europese nee, nee, Ik Maak nog een ander voorbeeld. Hè, want dat willen we ook niet. Als u s'avonds in een net pak door een bepaalde wijk loopt. met een net koffertje. maar u gaat inbreken. dan wordt u als het, als het er alleen maar met stereotype gaat. ook niet gecontroleerd. En het gaat erom, is dat normaal op dat tijdstip. in die stad, in die wijk, et cetera. Dus het maar is het is ook, ook niet gedacht als ik in een net pak. met een net koffertje door een nette buurt loop. Nee, dus als, als u dat doet, gedrag. Nee, misschien wordt u dan wel een heel veel succesvol inbreker. En dat willen we ook niet. Dat is wel dus, goed. He, dus je moet <tip echt tip. kijken. Dus het, alleen het verschijnen van het pak en het koffertje... is niet een verdenking, want dat geeft u nee. nu zelf aan. Het ja. gaat om, wat is het gedrag? Loopt iemand twee keer door een straat, s'avonds om elf dan uur? Dan wordt het verdacht. Dan is het een gedrag dat je zegt, dat vraagt om ingrijpen en controle. U zei, begin dit jaar dat u uh, door de crisis die er nu heerst... een toename verwacht van een aantal misdrijven... diefstal, pinpas verhouden... Ja. en eigenlijk in het algemeen, hè, spanning ja. uh, en conflicten tussen burgers. Is die verwachting ja. uitgekomen? Nou, ik heb die verwachting niet gezegd van de komende maanden. Het is voor mij iets wat verder naar de toekomst kijken. En ik zie wel signalen, ook in ons veiligheidsbeeld... na jarenlang dat wij elk jaar fors teruggingen... dat het nu wat stabiliseert. En met name roofcriminaliteit, woninginbraken en straatroof... zit, toch, zit ook langzamerhand wat stijging in. En dat is ook wel verklaarbaar. He, dat als bij grotere werkloosheid minder kansen... dan is roofcriminaliteit iets wat vaak wel... He, we noemen Mensen dat hebben minder geld. Stijgt, de verschillen in de stad zijn groot... En als je op het ogenblik ziet, dus inderdaad de iPhone, uh, het headset op het hoofd, de dingen met snel kapitaal, dat zijn delicten die dat aan het stijgen toe? zijn. Dat neemt toe. En dat zouden wel eens, ik ben voorzichtig, de eerste tekenen kunnen zijn. dat een economische crisis, grote verschillen tussen werkloosheid en niet werkende. grotere verschillen, dat heeft altijd gevolg voor vermogenscriminaliteit. Dus ik ben, die waarschuwing is voor mij nog steeds valide om daar kritisch op te zijn. Ook hoe wij in onze samenleving met dat vraagstuk omgaan. Ja, en een groot deel van, van de problemen, ze, zei u toen ook, heeft te maken met uh, mensen die ook uh, ja, psychisch problemen hebben. Ik geloof wat ja. 30% noemde u toen, ja. percentage. Ja. Neemt dat ook toe? Ja, dat is een andere. Dat zijn de twee, dat heeft de twee heel veel andere zaken. Wat wij zien in Nederland is, dat heet netjes ambulante zorg, is dat wij steeds meer mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening in de samenleving plaatsen. Dat is op zich goed. Maar daar moet er wel opvang zijn. En daar moet ook wel een bepaalde vorm zijn... dat de medicijnen die zo noodzakelijk toegenomen worden. Wat we nu zien, en zeker bij onze buurtregisseurs... de wijkagenten van onze stad... die zijn 30% van hun tijd vaak prijst met overlastmeldingen... meldingen, zorgmeldingen rondom mensen in de samenleving. En mijn oproep is een beetje dat we ook met die ambulante zorg in het meer uitplaatsen, de zorg en het toezicht... ook daarin samen in optrekken, ook met onze zorgpartners. Maar u krijgt dus eigenlijk uh, ja, dingen op uw bord... die niet bij de expertise van de politie horen... het omgaan met psychisch gestoorde nee. mensen. Nee, dat is het, altijd iets van de politie. Hè. Het is goed dat de politie er is, want die is er 24-7 in deze stad. Altijd beschikbaar. Maar wij zijn natuurlijk niet de specialist van uh, iemand die in een psychose raakt. Maar wat zou je, je dan daar moeten doen deze... om dat terug te dringen? Nou, als... Gelukkig hebben we in deze stad, begin eerst met het positief... al een paar goede samenwerken. We werken heel goed samen met uh, de psychische gezondheiddienst in de spor, dat als wij zoiets zien... dat er iemand gelijk naar een noodopvang kan... waar een psychiater kan vaststellen wat het is. Ja, maar u zegt maar niet, je zou eigenlijk... meer terug moeten naar, naar vroeger? Naar mensen meer in een inrichting? Dat, dat hoeft niet, maar je moet wel denk ik als zorg en overheid... niet alleen de patiënt zien, maar ook de patiënt in zijn context. En dan moet je wel zorgen dat hij zijn medicijnen blijft zitten. Daar hoef je hem niet voor te En dat ontsluiten. is niet de taak van de politie? Nee. En de overlast, he, ik pak maar simpels. Ik pak echt zomaar een praktijkoverlast... van iemand die altijd met een boormachine... s'nachts om twee uur begint te boren en begint te beginnen... door een verstandelijke beperking of psychische mm -hmm. aandoening. Opsluiten is daarvoor niet bedoeld, de politie ook niet. Daar zit eigenlijk een medicatievraag achter... die wel ingenomen moet worden. Daar wie moet wie zou hier de verantwoordelijkheid toch moeten pakken, vindt u? Nou, Met de verschuiving naar, van de ambulante zorg naar de samenleving... is ook bedoeld dat de gemeente op tijd daar met taakteams, zorgteams... die mensen meer gaat bezoeken en ook gaat toezien op het medicijngebruik... Daar komt die rol ook te liggen. De toekomst, maar ik pak ja. nog een ander onderdeel, ja. want het is wel iets breder. Ik noem dan even die top 600. Uh, wat natuurlijk een groep is die eigenlijk altijd bij ons binnenkwam. Dat waren de bekende draaideurcriminelen. We zijn nu met al die partners wat verder. En hebben ook gezien dat 49% van die hele groep van 600... of een verstandelijke beperking heeft, of een psychische aandoening. De helft. Uh, en De helft. En in onze praktijk delen we dat in drie categorieën in. The bad, the sad en the mad. De bad zijn voor ons. Daar moeten we achteraan jaargegaan oh, op. De Z, daar kunnen we nog wat aan doen. Dat zijn de 19, 20-jarigen waar we echt kunnen doen. Maar er is ook een groep van de MET... die hebben eigenlijk levenslang structuur nodig. En zonder die structuur raken zij bij ons op het pad. En, kan en die hebben dan ondersteuning van of therapeut of, of werk, psychologen. Of gewerk, ja. arbeidstherapie, okay. structuur in hun leven. En politie en justitie is de duurste oplossing. Dus doe je dat niet en ze komen bij ons in de keten en wij blijven ze opzoeken, aanhouden, opsluiten, is maatschappelijk veel duurder dan met deze groep ook kijken waar is nou de oorzaak. Waarmee u de politiek aanspreekt, neem ik aan. Nou, dat vind ik mooi van Top 600, waar we met al die partners nu aan het kijken zijn. En voor het eerst in beeld hebben gehad. Het is niet alleen politie en justitie. Hier zit ja. ook een andere vraag uit. En ik ben trots op onze gemeente, ook onze burgemeester die dit echt aanstuurt. Maar ook de wethouder, dat wij zien dat in de zin van he, zoals dat heet, zorgboerderijen of alternatief voor zorgboerderijen. we ook moeten accepteren dat wij een groep mensen hebben waar wij misschien wel levenslang structuur in moeten zetten, want anders worden ze een kostenpost in veiligheid en dat moeten we niet willen. Ik wens u sterkte in het overtuigen van ook anderen in deze uh, opvatting en sterkte überhaupt hier in Amsterdam. Dank voor dit gesprek, korpschef van Amsterdam, Pieter Jaap Abelsberg. Dank u wel. In het volgende uur gaan we debatteren, onder andere over die vraag... of het goed is om mensen die zich schuldig maken aan voetbalgeweld etnisch te registreren. Maar nu eerst de vrijdagmiddag live trekt tot uh, aan de reclame op de radio te horen. Maar als je naar internet gaat, kun je hem helemaal horen en zien. Skelimatic Orchestra.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 Maar dan ben ik hier alleen. Zondagavond, 9 uur, Radio 1. De wereldklas van 2002 in Holland Dok Radio. Het nieuws van alle kanten. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu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 Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot onderhoudsbeurt gratis de My Peugeot-kaart. Dit is Radio 1.